Dit is Jeroen Tjapke Maan met het NOS Journaal. Forum voor Democratieleider Thierry Baudet zegt dat hij de kritiek op zijn essay niet begrijpt. In het tv-programma Goedemorgen Nederland zei hij dat hij niet tegen abortus of euthanasie is... en dat vrouwen zelf moeten weten of ze veel willen werken of thuis blijven om voor hun gezin te zorgen. Hij zegt dat citaten uit zijn essay over de Franse schrijver Welle Beck uit zijn verband zijn gerukt. Ook zei Baudet dat hij bij de uitspraak Ik habe es niet gewoest geen associatie heeft met de Tweede Wereldoorlog. In een filmpje van een Duitse groep vrouwen die seksueel misbruik door immigranten aan de kaak willen stellen, zette hij die uitspraak bij foto's van Jesse Klaver, Rob Jetten en Mark Rutte. Een deel van de beperkingen die de VS oplegt aan Huawei zijn met 90 dagen uitgesteld. Het ministerie van Handel zegt dat dat nodig is omdat ze aan contracten gebonden zijn. Door het uitstel krijgt de Chinese telefoonmaker meer tijd om software-updates door te voeren bij bestaande toestellen. Ook Google zet de dienstverlening aan Huawei voorlopig door. Voor nieuw te ontwikkelen telefoons van het Chinese bedrijf gelden de beperkingen wel. De VS legt die op uit angst voor Chinese spionage. Het kabinet trekt ruim 35 miljoen euro uit... voor het herstellen en verduurzamen van rijksmonumenten. Volgens minister van Engelshoven moeten de parels... in het Nederlandse erfgoed geschikt gemaakt worden voor de toekomst. Museum Boymans van Beuningen krijgt het meeste geld 7,5 miljoen euro. De Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya gaat toch nog wedstrijden lopen. Vanwege nieuwe regels van de atletiekfederatie kan ze door haar hoge testosteronwaarde niet meer uitkomen... op haar favoriete afstand, de 800 meter omdat die regels niet gelden voor de 3000 meter... mag ze wel op die afstand uitkomen. Het weer bewolkt en lokaal een buitje. Langs de oostgrens meer regen. Vanmiddag in Zeeland mogelijk wat zon. Het wordt 13 graden op de Wadden tot 17 langs de oostgrens. Morgen in de loop van de dag geregeld zon. Het blijft wel overal droog. En het wordt dan 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John van de ANWB.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 Doe's lief, dank je wel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in Ziervij. Secretaris-Generaal en tevens initiatiefnemer van het Nationaal 1-April-genootschap Edo van Tetrode. Blijkens een vouwblad in dit, is dit genootschap het. Uh, en met name ook het daarbij behoorlijk behoor loerens het Nationaal symbool voor de humor in Nederland. Uh, is het dat nog steeds Edo, sinds de oprichting van 1963? Ja, zeer zeker. Zelfs in stijgende mate. Het blijkt wel dat wij in een behoefte voorzien. Het is zo, wij als Nederlanders zijn altijd geneigd... om dingen die dus buiten onze landsgrenzen geschieden... aan te stippen als enorme feiten. Maar het is zo dat de vaderlandse humor steeds meer erkenning... ...vindt en zeer zeker verdient. Daar wil ik het straks nog graag even met je over hebben. Wat uitvoeriger. Uh, even een, een verhaal, misschien een oud verhaal... ...maar niet voor mensen die... Uh niet zo zijn ingevoerd in deze materie en daar toch iets van zou willen weten. De oprichting van het genootschap in 1963, 62, 63. Kun je dat in het kort nog even vertellen? Ja, dat kan ik zeer zeker doen. We hebben dus in 1962 het aanspoelen gehad in de donkere dagen voor 1 april van een paarse eilandbeeld op het strand van Zandvoort. Dat bleek achteraf een 1 april grap te zijn, of laten we zeggen een goed voorbereide practical joke. Die was dus voorbereid door het NTS-journaal, de heer Enkelaar en de heer Willem van der Poel van de KRO. En zeer zeker ook achter de schermen Peter Verkampen van de NCRV. Dus toen zat dat nationaal gebeuren er al in. Nou, dat is een voltreffer geworden. Dat beeld dat is een, een joke geworden die eigenlijk het, het land weer een keer goed uit zijn voegen tilde. Te meer omdat eigenlijk de 1 april viering in de jaren daarvoor al hoe langer hoe minder was geworden. En bijna ter zielen was gegaan. Was weer zeer zeker nieuw leven ingeblazen. Zaten, als ik je even mag onderbreken, zaten er alle elementen wel in die het mislukken vrijwel uh, uitsloten? Nou, nee, nee, nee. Het uh, was zo dat het werd dus over vier dagen heen gespeeld met iedere avond in het uh, NOS of de NTS-journaal, toen de tijd uh, dus eigenlijk de gebeurtenissen van die dag met het beeld... Maar het zat er dus volledig in dat we de, de zee ingingen of de mist ingingen. Ja. En dan, nou ja, dan hadden we dus uh, ons hoofd moeten buigen. ...of ons hoofd in het zand moeten steken. Maar dat is niet gebeurd. Het is dus uh, volledig gelopen zoals wij gepland en gehoopt hadden. Je zou kunnen zeggen, vandaag is het een soort nationale feestdag voor het genootschap. Ja, zeer zeker. Want wij uh, zien zelfs verder, in, uh, ik zal nog even mijn verhaal afmaken. We zijn dus een jaar later begonnen om een 1 april comité op te richten... ...met een aantal bekende Nederlanders. Onder andere de heer Max Tailleur en Toon Hermans. En toen hebben wij ons ten doel gesteld om uh, vanuit Zandvoort opererend de rollen om te draaien. En andere practical jokes uit te laten halen. En die gingen wij dan bekronen. Mm -hmm. Nou ja, dat doen we nog tot heden ten dagen. Maar het comité van aanbeveling, had dat, stond het weer naast dat... Uh... Nee, nee, dat was dus het oorspronkelijke 1 april comité. Er is dus uh -huh. later dus eigenlijk allerlei werkgroepen en jury's uit ontstaan. En eigenlijk ja. een korps van waarnemers. En dat is dus eigenlijk het 1 april genootschap geworden. De ze werden ook uh, uitgebreid uh, en uitgereikt in verschillende categorieën, hè? Ja, dat uh, zijn wij wel toe overgegaan. Dat is de categorie... Uh... Humor in daad. Hè? Ja, dat is dus voor de beste grap van het afgelopen ja. kalenderjaar. En dan, uh, noem er nog eens een paar. De humor aan. in beeld, dat is dus voor de beste visuele humor. Ja. En dus dat is bijvoorbeeld voor tekenaars of bepaalde uh, dingen die grappig overkomen. Jullie ja, hebben ook humor in de reclame bij, hè? Dus ja, dat hebben wij ook gedaan, omdat reclame, dat heeft dus altijd de neiging van, ach joh, dat is mijn reclame. En dat is zo, dat ja. heeft de reclame als ze zelf te wijten. Uh -huh. Want kijk maar eens, s avonds naar de sterren, zijn, de meeste reclame is meer een anti-reclame in onze ogen. Uh -huh. Maar juist degene die durven spot te drijven met hun eigen product op een goede ludieke manier met een, een juist element van humor. Nou, dat vinden wij wel dat dat misbruik van humor moet worden afgestraft met de loeres. Uh -huh. <lacht> Ik ben erg benieuwd, en dat vraag ik je nu niet... ...dat vraag ik je aan het slot van de uitzending... ...wie vandaag de, de, de, de mensen zijn die ervoor een aanmerking komen voor die uitreiking. Misschien ben je bereid om er straks die te zeggen. Nou, ik zetten. kan er straks wel een sluier van ja. opleveren. Uh, Kun je misschien nu in dit verband een paar mensen noemen... ...die al uh, een doer eens hebben ontvangen in de uitzending? Ja, de dat jaren. kan ik zeer zeker doen. En dan begin ik met een categorie die we nog niet genoemd hebben. Dat zijn dus mensen die ze gewoon in algemeen in hun oeuvre... ...of hun gehele oeuvre onderscheiden zijn. Mm -hmm. En dat, daar zijn we in het jaar 1970 mee begonnen. Dat zijn dus eerst de heren Walden en Muiselaar geweest... ...voor hun uh, creatie van... Uh, ...nou, hoe noemen we dat? Uh, snip creatie. Ja. Het jaar erop is het geworden... ...de heren Johnny en Rijk de gooier voor hun paar apart... ...dat hun mm -hmm. hele hoge ogen gooide. Ja. Het jaar erop, 1972, de acteur Sylvien Pons. Poons... Nou ja, heel wat ouderen onder u kennen hem nog wel uit zijn toneelperiodes. En later ook in de films van Blake Bed als die ijskoolman. En dat bekende lied van Sally enzovoort. Ja. En wij hebben vooral geoogd aan zijn creatie van Abraham Mossel in de Kleine Waarheid. En dan 1973, nou ja, hij kon het niet ontlopen. Hij heeft nog geprobeerd zich te verschuilen achter het feit dat hij oprichter van het 1 april comité in de tijd was geweest. Maar hij is... Uh... Toch voor de bijl gegaan. Dus Max de Jeur, de keizer, ja, de moppetappers. Ja. Ja. Dat is in 1973. En in 1974 hebben wij postuum de Eredloendes uitgereikt voor Kees de Lange. Hmm. Die ook zes jaar lang voorzitter van ons genootschap is geweest. Ja. Uh, Edo, uh, we gaan even het um, telefoonnummer geven aan de mensen in het land die uh, iets zouden willen vragen over, deze, over dit genootschap voor de werkwijze over alles wat erbij te pas komt en uh, dat ga ik dan doen door het nummer te noemen 02150 dat is het uh, netnummer van Hilversum en het nummer van interlokaal 45041 02150 45041 vragen aan uh, Edo van Tetrode de secretaris- generaal en tevens initiatiefnemer van het nationaal 1 april genootschap Edo uh, de muziek die we draaien is grotendeels ook door jou uitgekozen... ...en je hebt met name heb jij iets gekozen van Haydn, de Symfonie. En wel met een bepaald doel, neem ik aan. Ja, zeer zeker. Uh, men moet niet denken dat de practical joke of de praktische humor iets van deze tijd is. Zolang er eigenlijk mensen zijn, is er gelachen, is er humor geweest... ...door de humor verdraagzaamheid en tolerantie... En, uh, en ook begrip voor andermans standpunten. En een van de mensen die ik toch wel eens een keer een, uh, uit het verleden naar voren wil halen is Jozef Heijden. Hij leefde in 1732 tot 1809. En deze man die heeft op een zeer praktische manier wel eens in benarde situaties gebruik van humor gemaakt. En, uh, onder andere in zijn muziek. En dat uh, is voor ons nog altijd een zeer lichtend voorbeeld in ons genootschappen... als wij ze in de geschiedenisboeken vladeren. Met name ook in deze symfonie? Ja, zeer zeker. Want uh, deze symfonie, ik kan het dus wel even uitlichten... dat is dus de Abschied-symfonie, uh, ook wel symfonie nummer 45 genoemd. Dat was de heer Heijden, was in de tijd als componist, als dirigent uh, uh, aangesloten... of in dienst van de vorst... Uh, Esther Hazi in Wenen en dan was het in de zomer gebruikelijk dat ze dus meegingen naar het buiten in Hongarije van deze vorst en dan ging het hele hofkapel mee en die moesten dan net zo lang meden op vakantie zolang het de vorst behaagde, <lacht> maar hun gezinnen bleven achter in Wenen. En eigenlijk stoelend op deze geschiedenis is dus eigenlijk die Abschied-symfonie geschreven. Want nadat ze daar twee maanden waren en de vorst nog steeds geen tekenen gaf dat hij weer naar Wenen terugging, begon het... Uh... Het orkest dus zeer ongeduldig te worden. Maar ja, vraag dat dus aan je broodheer. En toen heeft uh, eigenlijk het verzoek wat dus de heer Heiden wilde stellen namens het Hofkapel, heeft hij op een zeer originele manier eigenlijk uh, muzikaal onlijst. En dat deed hij doordat eigenlijk het muziek begon... Met, met, laten we zeggen, met volle kracht alle registers open. Het, orkest. het hele orkest. En dan moet u voorstellen dat het begon dan met allemaal lessenaartjes... met kaars op, dat ze de muziek konden lezen. En dan op een bepaald moment... dan houdt uh, uh, een bepaald gedeelte op... die bliezen kaarsje uit, pakte de muziek in... hun instrumenten, en die verlieten eigenlijk... Uh, de zaal. En zo gaat het helemaal door tot op het laatst uh, dat twee violisten overbleven. Hè, en er nog drie kaarsjes branden. <lacht> en daar werd de hele symfonie mee geëindigd. Nou, de vorst uh, Esther uh, Hasi heeft het zeer sportief opgevat. De wenk begrepen. En de volgende uh, dag mochten de heren naar huis. <lacht> Erg mooi. We gaan naar het begin van deze symfonie luisteren. Ja, het eerste gedeelte was dit uit de Abschiedsymfonie van Haydn... ...en we hebben hier uh, proberen na te gaan hoeveel kijkstjes of er inmiddels gedoofd waren... ...en hoeveel muzikanten of er uh, stilzwijgend weggegaan weg waren. Ik geloof er nog wel mee in het eerste gedeelte, hè? Ja, ik heb hem pas twaalf uh, geteld, maar <laughs> ja. het, het, het wordt steeds progressiever, gaat steeds, <laughs> steeds sneller. Dit zegt al mijn gast van vanmiddag, de secretaris-generaal van het 1 april Genootschap, Edo van Tetrode. Edo, jij bent van beroep steenhouwer, hè? En oud acteur, klopt dat ook? Nou ja, dat kan je wel zo vertellen. Ik heb, laten we eerlijk zeggen, een, een blauwe maandag meegelopen in de Nederlandse Comedie. Mm -hmm. En dat uh, is wederzijds enorm leuk bevallen. En was in die kring al duidelijk dat de Practical Joke jou na aan het hart lag? Nou nee, dat was ik me nog niet zo bewust. Maar ik heb daar erg veel vrienden gemaakt, onder andere Hans Kaart... Ja. Nou, dat was in dat tijd één brok, practical <laughs> joke. En waarschijnlijk heb ik van hem uh, uh, eigenlijk geërfd uh, dat, eigenlijk, dat het me eigenlijk meer openbaar werd, de, de profetie van de praktische humor. Ja, maar je bent er toch, zoals je straks al vertelde, zelf ook altijd erg gevoelig voor geweest, hè? Altijd zeer gevoelig voor ja, geweest, eigenlijk ja. als kind al, hè, dat ja. je er uh, enorm op gespinst was... Nou, als ik het even kan vertellen, dat uh, was dus een keer in de zesde klas. Ik zal zoiets zien, 1940-41 geweest zijn van de lagere school. Dat we een leraar hadden, uh, meneer Bos was dat, op de bijlager school in Amsterdam. Dat we dus probeerden, of uh, ik deed niet mee, maar we probeerden altijd die leraar erin te laten lopen, want het was 1 april. En deze goede man die zei dus de hele ochtend, jongens, jullie kunnen doen en laten wat je wil. Ik loop er niet in, ik weet wat voor dag het vandaag is. U moet er eerder opstaan of hij zei van betere huizen komen. Uh, en allerlei dingetjes wat ze probeerden, het lukte niet. Alleen ik heb me er buiten gehouden en uh, wel zitten pijnzen. wat kan ik doen? Toen ben ik tussen de middag naar de hoofdonderwijzer gegaan. Dat was meneer Bakker, een hele fijne man. En die legde ik dat geval uit en die zei, ja wat moet ik ermee? Ik zei, ja kunt u me helpen? Heeft hij nou, hoe dan? En toen zei ik, ja kunt u dan uh, tussen, uh, u laat altijd om een uur of drie uh, berichten rondbrengen. Kunt u een bericht laten rondbrengen? <lacht> nou, dat heeft hij dus meegespeeld, dat het was drie uur en we kregen een dicté. ik kan het me nog helemaal herinneren. En toen kwam er zo'n jongetje uh, binnen van de vierde klas, dus van de, de klas van meneer Bakker, en die gaf een briefje af. En meneer Bossi bekijkt het briefje en hij legt het naast hem neer en gaat rustig met dicté door. En fijn, na afloop van de dictée zie ik hem ostentatief die brief bekijken en openen. En hij leest hem en hij begint ontzettend te lachen. Hij zegt: nou jongens, ik ben er toch in gelopen. <lacht> Want wat in die brief stond gewoon, u bent er toch in gelopen. En op de envelop stond aan dus uh, meneer Bos, klasse 6 uh, Berlage School. Aan de achterkant mevrouw A.P.Ril... Holland, rechtsstraat, nummer dat en dat. Fijn, dat, dat heeft hij enorm geapprecieerd. Maar dat was gewoon, ik heb naar zijn Achillespees gezocht. En waarschijnlijk toen nog onbewust van talent. Maar dat heeft hij toen geopenbaard. Jij ja, lijkt me ook een type die in een museum tussen de beeldengalerij gaat staan en dan gaat bewegen. Ja, dat heb ik in het kasteel van Dover gedaan, inderdaad. En dat had je van die figuren in die spelonken, in die prachtige dracht uit de tijd van, uh, laten we zeggen, de tower enzovoort, dus van uh, Elisabeth de En ik had toen een rood Canadees jak aan, ik ben ertussenin gaan zitten. Ik hoorde naderende voetstappen, ik denk, dat zijn mijn vrienden. En ik begin ineens te bewegen... Ja, want doordat ik glazen vooruit zat te kijken, kon ik niet zien wie voor me stond. Maar het bleek een klas met schoolmeisjes te zijn. <lacht> nou, misschien hollen ze nog. <lacht> Zou je nou uh, een definitie van een practical joke kunnen geven? Ja, dat is natuurlijk... Uh, humor is betrekkelijk. Hè, net zoals alles betrekkelijk is. Want denkt u maar eens aan bijvoorbeeld de gewone uh, uh, spreekmoppen. Hè, de vertelmoppen. Uh, dat uh, bijvoorbeeld uh, de moppen over schoonmoeders enzovoort, die gaan niet meer op. We hebben een periode gehad dat men moppen maakte over de Belgen. Wat ik persoonlijk een vrij flauwe aangelegenheid vond, omdat er een bepaalde onderkenning in zat. Wat um, uh, is dat het verschil tussen een practical joke en een, en een mop dan? Nou een practical joke, uh, een mop dat is eigenlijk iets dat je <kuggen> vertelt met een bepaalde frap, En die frap die is komisch en die moet onverwacht zijn. En een practical joke, dat is iets dat dus vaak wordt voorbereid... ...de omstandigheden de, en de persoon, het, eigenlijk het slachtoffer of slachtoffers kennende. En vaak een bepaalde, bepaalde hebbelijkheid van iemand op een ludieke manier aan de kaak stellen. Mm -hmm. Wij stellen dan ook met het beoordelen van practical jokes... Als norm? Als norm. Het moet ten eerste origineel zijn. Ten tweede moet het natuurlijk geestig zijn. Ten derde, het moet persoonlijk zijn uitgevoerd en daadwerkelijk in Nederland hebben plaatsgevonden. En het vierde, wat mijn inziens een heel belangrijk punt, het mag niet kwetsend of nadelig voor anderen zijn. Zijn Nederlanders nou van nature uh, begraven de jokers? Ja, ja kunnen... niet meer en minder dan anderen. Ik je zie zou kunnen humor ze... internationaal. Ja? Nee, je zou kunnen denken van misschien qua, qua mentaliteit... ...een beetje stug misschien en een beetje moeilijk uh, toegankelijk. Nee, ik geloof dat dat juist het addertje onder het gras is. Uh, wij als Nederlanders zijn eigenlijk... Uh, ...ondanks dat wij in allerlei hokjes en uh, van alles verdeeld zitten... Mm -hmm. uh, ...zijn wij een volk dat erg uh, breed van opvatting is... Uh, ...eigenlijk toch altijd met een ingebouwde tolerantie en humor... appelleert juist aan de tolerantie en verdraagzaamheid. Mm -hmm. En dat is juist de reden dat wij juist achter de me meerdere erkenning van de humor staan. Uh, we gaan maar even naar muziek luisteren. Je ziet de eerste uh, zending telefonische reacties is binnengekomen... ...van de luisteraar uit het land. En uh, die gaan we even doorkijken en ondertussen gaan we luisteren naar... Een stukje doodelzakmuziek, dat heb je meegebracht, een klein plaatje. Ook met een speciale bedoeling. Ja, in dat tijd toen uh, Loeres, het paas werd onthuld in, uh, op 16 juni 1962 door Mies Bouwman. Mm -hmm. Toen vonden we het <coughs> nogal ludiek om eens een contrasterende muziek tegenaan te gooien. En toen is er een, uh, de Amsterdamse Excelsior Band van de. De AMC die is toen naar voren gekomen en die heeft toen een doodelsak Obade gegeven. En dat is uitgegroeid dat wij vorig jaar, op 24 juli, door de Schotse band uit Warwick van de Boys Brigade, van Robert Short, eigenlijk officieel zijn geadopteerd als beeld. Dus het is echt een internationale erkenning. Ja. Hij is ook omgedoopt toen de Schotten tot Mac Lures. Onze technische Atto de heeft daar heel gevoelig te klanken ondergezet hoor. Ja, er is duidelijk een plaat met een dubbele bodem, maar dat kon je verwachten op de dag is vandaag. Uh, Edo, ik heb hier een vraag van de heer de Witte van Haag. En die zegt, uh, bestaat u eigenlijk wel meneer van Tetrode? Volgens mij neemt u de hele boel goed in de maling. Nou, dat laatste ben ik wel met meneer De Wit eens, maar ik, ik besta toch echt, want ik sta in het burgerlijke stand ingeschreven, geboren zijnde op 3 mei 1929 in Amsterdam. Is het nou wel zo, even een tussenvraagje, um, dat je het uh, image hebt gekregen zo langzamerhand van een grappenmaker die, uh, dat ze ergens als, als Edo in de buurt is, dan moet je oppassen, want dan word je in ingenomen. genomen? Nou, nee, nee, nee. Kijk, mensen die dus zakelijk met mij werken. Dan wordt hier wel van ja geknikt, anders? <lacht> ja, dat mijn vrouw knikt natuurlijk ja, maar het is zo, mijn. Uh... Men neemt mijn me zakelijk serieus en juist omdat ik een beetje speelse geest heb, wordt er vaak een beroep op mij gedaan en ik moet zeggen, ik. Ik uh, ben dus nu een boek over aan het schrijven, The Practical Joke in Nederland... Oh. En, en deels na aanleiding van een uh, uitzending van Interlokaal van 1971... Ja, ...dat is ja. opsporing van Grapper vroeg, ja. daar heb ik er zoveel gehad... ...daar ben ik een boek over aan het schrijven. Oh ja. Maar het is ja. zo, ik heb zo ontzettend veel zaken moeten nazoeken. Ja. Ik heb dus een hele correspondentie met de heer Luns ontwikkeld... Mm -hmm. ...met uh, verschillende ministeries enzovoort. En ik moet zeggen, ook het archief, uh, het politiearchief in Amsterdam... ...het Rijksmuseum en alles. Mm -hmm. Iedereen is mij zeer serieus gaan helpen en... Uh, ja, ergens is een grap natuurlijk een grap, maar als je dat te boek gaat stellen, dan moeten de feiten wel kloppen. Maar het is toch wel zo dat je in gezelschap, dat de mensen een klein beetje behoedzaam worden, op hun woorden, op hun gedragingen, als je erbij bent? Nou ja, dat is bij mij natuurlijk zeer bedriegelijk, want ik laat ze rustig inslapen. De heer Van Westering uit Leiden. Uh, wat vindt Edo van Tetrode de beste in april grap van de afgelopen jaren? Misschien dat ze daarbij doelen op, uh, op iets wat in jullie genootschap bekroond is geworden? En ja, nou ja, ik blijf nog altijd, uh, laten we zeggen, een van de eerste onderscheidingen die wij hebben gegeven. Dat is dus in 1963. Dat is voor die vier uh, Nijmeegse studenten die toen die vier daazen te pakken hebben gehad, die leiding. Dus uit te geven voor een deputatie van het Turkse leger. He, dat was dus Willy de Gruyter, Ferdie Berger, Marcel Wietberg en Peter Kraag. Nou ja, dat is gewoon... Ja, die jongens die moesten eigenlijk een monument hebben. Er zijn wat mensen, Edo. Uh, hier juffrouw Verhagen zie ik en uh, mevrouw Ketelaar uit Hilversum en juffrouw Verhagen uit Rijswerk... die vragen zich af, uh, wat is nou de oorsprong van die 1 april grappenmakerij? Ja, die is heel oud. Het is zelfs internationaal. Dus in Frankrijk heb je de Poisson d'Avril. In Duitsland noemen ze het Wietzendhaak. En in Engeland gewoon Jokers Day. En in Italië weet ik het niet zo gauw. Maar ik weet wel dat ze het daar vieren. Ik geloof dat het uh, deels terug te leiden is. Dus laten we zeggen wat de aprilviering qua datering betreft een beetje naar de heidense gebruiken. Het is natuurlijk een beetje heidens als je een andere man bij de neus neemt. Maar het is zo, ja, men was dus blij dat het eigenlijk dus uh, het voorjaar was. Het natuur begint te ontluiken. Ja, men werd speels. Men werd baldadig. Ja. Men was net als de koeien die voor het eerst in de wei gingen. En men ging lekker hubbelend het grasland in. En uh, men zag ze vliegen. Ja, de eerste trekvogels dan die weer terugkwamen. En dan heb ik hier, mevrouw Kooijmans het zoest. waarom is de enerpulgraf van de NTS nooit beloond vorig jaar? Daar werd verteld dat de PTT een methode had gevonden om de zwartkijkers op te sporen. Duizenden trapten daarin en gaven zich op als kijker en luisteraar. Als ik me niet vergis, is die toch wel degelijk bekomen? Ja ja, zeer zeker. Ja. Hij is bekroond in 1972 met de bronzen loeres, categorie humor in daad. En hij is door de heer Corporaal en van der Spek toen in Zandvoort in ontvangst genomen. En hij was op 1 april 1971 uitgehaald. Van Janssen uit Amsterdam, jaren geleden was er een mop over het verbleken van de nachtwacht. Hoe ging dit in zijn werk? Was dit ook werk van het comité, het genootschap? Nou nee, wij als 1 april genootschap bewegen ons niet meer zo direct in het acti activeren van, uh, ja wel van de 1 april viering, maar niet in het uh, daadwerkelijk uithalen als genootschap. We laten het dus anderen doen, we hebben dus de rollen omgedraaid, maar dat neemt niet aan dat men toch op zijn hoede dient te zijn. En het verbleken van de nachtwacht is al een paar keer eigenlijk gepubliceerd, ook voor de oorlog een keer in de prins. Heer Baartmans uit Hengelo kunnen ook personen tot 1 april grap verklaard worden. Dus persona. Geen zaken, met personen. Zo ja, dan heb ik een heel lijstje kandidaten en niet uitsluitend politici. Nou, ik ben eigenlijk benieuwd naar uh, de, de lijst van meneer Baartmans. Misschien staat hij er zelf ook op. <laughs> Worden nou die grappen aangemeld? Hoe is nou die, die gang van zaken in het, het genootschap bij jullie? Nou wij werken dus met verslavalkuilen en correspondenten. En uh, we hebben dus waarnemers op verschillende punten en er zijn ook wel eens mensen die zichzelf eigenlijk uh, dus gaan melden dat ze een grap van plan zijn of hebben uitgevoerd. Uh -huh. In sommige gevallen worden dan speciale waarnemers er naartoe gestuurd. Mm -hmm. ja, maar ja, dat moeten we dus even altijd bij de UNO aanvragen of we wel de blauwe beret mogen dragen. <laughs> en uh, zijn ze dan allemaal unaniem van oordeel, dat is een uitstekende grap, die zouden we moeten beoordelen. Is dat wel eens uh, misverstand en oneenigheid en gewoon uh, verdeeldheid? Nou nee, nee, wij als 1 april genootschap zijn nooit verdeeld, want anders zouden we niet genieten van de 1 april. Of algemene joke die ook, maar het is zo... Uh, er zijn natuurlijk wel eens moppen die verzanden in een uitvoering. Dat, dat heb je met praktische humor. Mm het -hmm. is wat anders een mop die je tekent of die je vertelt. Maar je gaat een proef ondervindelijk uh, toepassen op personen die er niet op verdacht zijn. En soms heb je een wakkere geest eronder die het balletje terugkaatst. Yeah. En Waardoor ze er zelf in de mop vallen. En als dat heel goed is, dan wordt die weer door ons ook waargenomen natuurlijk. Daar kun je nou zelf erg om lachen. Nou, over verschillende dingen kan ik enorm lachen. He, dat zijn soms, uh, bijvoorbeeld, uh, wat ik nog altijd enorm vind, dat, zijn, dat is eigenlijk uh, de kinderpraat. Dan neemt u dus uh, de kinderpraat. En u heeft u bijvoorbeeld op een gegeven ogenblik, uh, ik kan me herinneren eens met carnaval, hè. Met carnaval, er liep daar eens een keer een, een jongetje te kijken... naar die prins die er op die wagen stond te wuiven en te ditten en te doen. Nou ja, dat was natuurlijk geweldig dat ik zegt... Hey, jongen, joh, wil jij later geen prins worden? Zeg, nee hoor, ik wil geen prins worden. Ik zeg, waarom niet? Nou nee, nee, ik wil geen prins worden, want uh, nee, daar ben ik niet geschikt voor. Ik zeg, ja joh, over tien jaar ben jij toch wel geschikt om prins te zijn? Zegt hij, ja waarom niet? He? Zegt hij nou, nee, nee, nee, ik ben niet geschikt als prins. Ik zeg nou vertel me nou eens waarom ben jij niet geschikt als voor een prins. He, voor een prins carnaval. Zegt hij nou, ik ben niet koningsgezind. <laughs> dat is mooi. Uh, wat was nou een goed grappenjaar? Nou, je spreekt van een goed wijnjaar en uh, je spreekt uh, misschien ook van een goed grappenjaar. Ja, dat was wel het jaar 1972 dat wij... Uh, 10 jaar bestonden. We hebben Kees de Lange, onze voorzitter in de tijd, die heeft het jaar 1972 ook uitgeroepen als het jaar de humor. Nou, dat hebben we geweten. <laughs> nou zijn er weer mensen die opbellen en zeggen dat het nou weer niet goed is. Dat het nou weer mono is en dat het nou weer niet stereo is, ik geloof toch eerder dat, dat het gelukt is om jou erin te laten tuinen. Nou ja, ze, behalve familie staat inmiddels <lacht> daar achter de ramen te de koekeloeren Ik vind dat we zo heel knus zitten, we blijven maar zitten. Ze zijn niet stuk te krijgen. Ze hebben er toch moeite van gedaan, het is gelukt, ik vind het erg ja, knap eigenlijk. Het is knap, ja. ja. Misschien komen ze naar merken voor een prijsje, een bronzen of zoiets. Ja. ja, met een tijdbom. Eens <lacht> <lacht> kijken tussen de Timmerman, Amsterdam. Heeft u nog steeds helmen en zwaarden in uw slaapkamer? Ja, dat heb ik nog steeds. Dat is tegen mijn nachtmerries. <laughs> ja, je moet altijd overal voorbereid zijn. Ja, dat eh, voor ik ga slapen, de een heeft last van koude voeten. Nou ik doe altijd de helm op. Of zo vol ben ik met de helm geboren. Nou die zwaarden die heb ik eigenlijk om meteen in te knippen. <laughs> Ja, mag ik nog even Bertus goeiedag zeggen? Dag Bertus. Ja, met de paukers. In mono of stereo? Hoe doe je het nou? Nou, dat maakt me niets uit. Oké, nou, als die het maar verstaat. Die klap is hard. Een slag symfonie van Haydn. Ook met een verhaaltje, geloof ik, hè? En ja, dat is dus... Uh, symfonie... Uh, even kijken, 94. En het is zo dat... Uh, dat is een heel speciaal verhaal geweest in de tijd. Dat... Uh, u moet voorstellen als zo'n hof... Hè, zoals die prins Eesterhazi had in Wenen... Een officieel concert gaf. Ja, dan moest het natuurlijk goed vol zitten. Het was natuurlijk een statuskwestie in die jaren. om een goede volle zaal te hebben. een goede componist. een goed kapel. Maar ja, het moest er ook vol zitten. Dus iedereen die maar even. met de vorst te maken had. of waar hij invloed voor had. of broodheer van was. die moest er komen opdraven in het pontificaal. En dat had Jozef Heiden natuurlijk ook door. Er zat dus had dus. Zeker voor drie kwart was dan zo'n ruimte gevuld waar de muziek werd gegeven. Zo'n muziekkapel. Eh, met mensen die eigenlijk in wezen helemaal geen interesse hadden erin. Maar ja, daar gewoon moesten wezen. Zo is de rentmeester en alles. En dan op een redelijk zag je ze allemaal wegdutten. Toen heeft dus Heiden een muziekstuk geschreven. Dat is dus symfonie nummer 94. Bijgenaamd Dirk Pauwgenslaag en die is precies zo gemaakt dat, die begint hoe lang hoe slaapwekkender te beginnen al door met herhalingen ja en dan zag je al die kopjes gaan en dan begon alles zo te dutten met de knop te kop te tikken <lacht> en op het laatst wordt het heel langzaam en ineens bang krijg je die paukenslag eroverheen nou dan schrok iedereen weer wakker hè? Ja, het is echt een, een legendarische grap van meneer Heiden. Die, die zou jullie ook zelf bekroond hebben als die in deze tijd. Ja, in die jaren wel. Eh, misschien eh, dat ze nog eens een keer de reïncarnatie kunnen terugdraaien. Maar dat eh, hij zou werkelijk daarvoor in aanmerking komen. Zijn er nog een paar andere sterke voorbeelden, Edo, van uh, geslaagde en bekroonde grappen in jullie, uit jullie uh, genootschap? Nou, ik bedoel, ik, ik kan er ook eentje nemen. Dus laten we zeggen, in de vooroorlogse jaren, ik, ik weet zo het jaartal niet, maar ik geloof dat zoiets in de jaren dertig is geweest, ik, dat het Weekblad het leven geannonceerd heeft, dat uh, toen had je ook zo, al moeilijkheden met de ei-oversteek, en dus met die ponten enzovoort. Hè. Dus we hebben nu de laatste jaren, goddankt de, de eitunnel... Maar toen had men dus eigenlijk een IJslinger aangekondigd... van burgemeester van Tienhoven. Men noemde dat dus de ijslingen van Tienhoven. Er was zo dat er een hele grote mast midden in het ijs zou worden... ...opgesteld en er werd dus een soort cabine van oever tot oever geslingerd... ...waar dus auto's en paarden, wagens en handkarren en fietsers allemaal in konden. En fijn dat was heel demonstratief getekend... ...en men zou dus een, uh, een demonstratie geven op een bepaalde dag. Nou, toen de tijd had je nog in televisie. Toen gingen we nog kijken als er wat was. Nou ja, er stonden tienduizenden Amsterdammers... En uh, omliggende gemeentes afgevaardigden rol aan beide zijden van de tij. Dat is een hele goede, legendarische grap geweest. En uit jullie tijd, die jullie bekroond hebben? Nou, die wij bekroond hebben, er is, uh, dus, er is al gememoreerd mm -hmm. die Vierdaagse ja. grap van die studenten. Ja. Er is die grap geweest van, uh, laten we zeggen, de, van die postbode van de NTS. Ja. Uh, en ik zal nou, eens kijken, uh... ja, wat ik altijd een zalige grap vind, dat is uit... ...1966 door ons bekroond... ...dat is dus in ongeveer november 65 uitgehaald door een kolonel. Dat is kolonel A.C. van der Meijden. Dat was toen de tijd commandant van de Van Heutskompie... ...en die had toen Rotterdamse jongens op de herhaling... ...en ze moesten een keer s'nachts uitrukken voor een nachtoefening... ...die dus 24 uur zou duren, precies op een dag... Of op een avond dat Feyenoord voor het eerst in de Eurocup zou spelen tegen Real Madrid. Nou ja, die Rotterdammers natuurlijk zwaar de P in. En fijn, de officieren zijn toen gaan vragen... Ze kan dat niet een paar uur worden verschoven, kolonel en soort. Nee, dat kon niet, want dienst is dienst, dat moest gebeuren. Mogen ze dan radiootjes meenemen? Nee, dat kan niet, absolute radio stilte. En fijn, mopperend, het Nederlands leger op herhaling eigen... Gingen dus de Rotterdammers op oorlogspad. En men moest dus om een bepaalde tijd... moest men het punt Q midden op de Heide bezetten. De, voor de wedstrijd? Net dat voor de wedstrijd. was net voor de wedstrijd. En zelden is in de Nederlandse krijgsgeschiedenis met zoveel enthousiasme en sterkte genomen... als toen dat punt Q. Want het bleken vier tenten midden op die heide te wezen... met vier grote tv-apparaten... <lacht> En met uh, ketels vol met dampende koffie enzovoort, nou ja, dat, uh, men heeft de hele wedstrijd kunnen zien. En men heeft het enorm geapprecieerd. de kolonel op de schouwers gedomen en daarna is men het krijgertje spelen gaan voortzetten. <lacht> uh, uit welk land komen nou de beste grappenmakers? We hebben het er al even over gehad. Uh, je hebt gezegd dat het is internationaal maar als je nou een voorkeur zou moeten uitspreken... Ja, dat is heel, heel moeilijk te zeggen... Want het is zo, kijk, dat ligt dus meestal ook uh, aan de communicatie. Men heeft dus de neiging te zeggen Amerika. Want er zijn fantastische verhalen uit Amerika komen over waaien... die dus ook door ons genootschap zijn uh, bekeken en uh, geanalyseerd. Engeland heeft van huis uit de naam een goed practical, practical jokersland te zijn. Alleen onbegrijpelijk dat ze daar helemaal geen organisatie op dat gebied hebben... Mm -hmm. He, hoewel de BBC er een aan het voorbereiden is met uh, Tommy Cooper als voorzitter. En uh, in Frankrijk bestaat er inderdaad volgens uh, de heer Brussen wel een 1 april genootschap of een soort 1 april convent. Uh, en dat is dus een poisson d'avril comité en die hebben dus een goud visje uh -huh. als uh, symbool. Ja. Is het genootschap zelf, uh, het, genootschap, het 1 april genootschap uh, zelf wel eens uh, te grazen genomen? Ja, een paar keer. Ja? Dat wij een 1 april banket hadden. Uh, en dan werd er nou, en dat was bij Bouwens. En dan kregen we een heerlijk diner aangeboden van ja. de heer Bouwens. Een heerlijk gastheer. Uh, jammer dat een keer de boel daar is aangebrand. Maar hij ja. gaat zijn leven weer verbeteren. We kon weer eten bij hem. En het is zo dat, uh, nou, het begon al met, laten we zeggen, de krak, krap cocktail en nou die zag er zo heerlijk uit, het water liep in je mond, maar als je je, je je lepeltje erin zette, kreeg je me niet meer uit. <lacht> en toen kreeg je later heerlijke kalfoesters, nou dat was gepaneerde karton, het was ongelooflijk knap. En daarna werd de boel natuurlijk afgeruimd. Dan kreeg je de echte spullen op tafel, maar dat had hij fantastisch gedaan. En dat kon iedereen wel waarderen? Ja, dat is algemeen gewaardeerd, ja. ja. Um, we gaan nog een klein stukje muziek draaien, uh, Edo. En uh, dan gaan we ons storten op de laatste vraag. En dat wordt een, opname, een nieuwe opname van Clioleen. The close the summer snooze the restless sky and loving ...nog een minuut of zes praten met eh, Edo van Tetterode... ...de secretaris-generaal van het 1 april-genootschap. Ik zeg het nog maar een keer, want het moet erin gehamerd worden... ...ook vanwege die nationale feestdag die op stapel staat hè, vandaag. Hè. Ja, dat zie je zeker, dag van de humor. <laughs> eh, over humor gesproken, de heer Witte uit Gouda. Hier in Gouda stond er een aprilbericht... ...over een vliegveld dat in Gouda zou komen in de krant... Om het bericht sterker te maken bevatte een volgende krantenpagina-advertentie van het ministerie van Volksgezondheid, waarin de medewerking van de burgerij gevraagd werd bij de aanleg van het vliegveld. Mag dit eigenlijk maar zo? Ach ja, dat is een soort uh, schriftelijke practical joke een soort kanaar, zoals we het mm -hmm. dus in de krantenwereld uh, noemen. Mm -hmm. Dit kan best. Ik bedoel, kijk, zolang men anderen niet kwetst of nadelig uh, beïnvloedt. Het wordt vaak gedaan via kranten, zo'n krantengrap. Uh, kijk, maar in een goede grap hoort altijd een uh, ontsnappingsclausule te zitten. Men moet duidelijk kunnen zien dat het een grap is. En meestal voldoet het er ook wel daaraan. Uh, mevrouw Reinders uit Amsterdam, hoe vindt u de aprilgrap van Verolme betreffende Kruif en Michels? Nou, die vind ik erg goed, zover ik het dus weet. Het is, momenteel hebben wij daar ook een naspeuring aan het verrichten... om te kijken hoe dat precies in elkaar zit en is getimed. Maar ik bedoel dat er een groot uh, ochtendblad daar gelopen is... en het ook aan de andere kant volgende dag ruiterlijk bekend. Ja, dat is ware humor. Mevrouw maar het Zandvoort, zit er aan de naam van uw huis Tetterode aan Zee nog een verhaal vast? Ja, zeer zeker. Dat is. In dat tijd heeft Max Tailleur de, de eerste Loerus uitgereikt. Hij ja. heeft gezegd, dames en heren, u denkt dat het een de grap is, die ook. Maar we gaan ieder jaar Loerus uitreiken tot heel Nederland stikt van de Loerus. <lacht> en daarna dopen we Zandvoort om in Tetterode aan Zee. Nou, ik ben begonnen om mijn huis alvast zo te noemen. Dat zal dan bijna de laatste vraag moeten zijn, Edo. Mevrouw Corverthuizen, realiseert u zich wel dat institutionalisering van humor de dood van diezelfde humor is? Ja, ben ik volledig met deze mevrouw me, me, me, eens. Het is namelijk zo, juffrouw Corverth, alles wat je dus gaat vastleggen is dood op het moment dat je het doet. En daarom leggen wij het ook niet vast, maar wij registreren het. Gewoon voor later als, want ik zie dat, de, laten we zeggen, de humor nog eens een wetenschap wordt. Mm -hmm. En dan zijn in ieder geval de zaken geregistreerd. Men moet het vrij laten. Zijn wij echt wel een volk van grappenmakers? Ja, geheide, vermomd onder ons vestje. En onze de stropdasje. En onze afkeurige blikken. Daar uh, schuilt de nozem, om zo te zeggen. En dan nu de slotvraag, en daar zijn de mensen erg benieuwd naar. Vandaag, je hebt het al een paar keer gezegd, 1 april is voor jullie genootschap een soort nationale feestdag. Het moet het voor het hele land, zou het moeten worden. Hè? Ja. Is iedereen natuurlijk echt benieuwd wie dan vandaag de gelukkige zijn, aan wie de loersen in iedere categorie worden uitgereikt. Dat gebeurt vanavond? Nee, dat gebeurt op 12 april. We hebben om technische redenen dus even 12 dagen moeten uitstellen in Zandvoort. En het is zo, daar krijgt onder andere Rien van Nune de Ere Loeres 1975. Mm -hmm. Joop Geesink krijgt humor in daad Loeres voor zijn uh, Loekie van de Ster. Mm -hmm. En een reclamebureau in Amsterdam, dat heeft een reclamefilmpje gemaakt voor Drum in de bioscopen met Willy Alberti. ...in de hoofdrol onder de regie van Frans Wijs. Mm -hmm. Die krijgen ook een onderscheiding tussen de humor in reclame. En dan krijgt u nog een televisieloeres die avond. En dan de humor in data, beste practical joke, wordt die avond bekendgemaakt. Maar 1 april zal toch wat gebeuren. Vanavond slaat Loeres toe in Amsterdam met een Loeres. En die zult nog wel nader horen wat er gebeurt. He, want wij gaan, wij gaan door als nationaal 1 april genootschap. He, wij zijn een soort bevrijdingsbeweging tegen de overtollige ernst die ons land tijstert en overwoekert. Wij gaan door tot 1 april een nationale feestdag is en iedereen vrij af heeft. Al dus de ideale pleitbezorger Edo van Tetteroeren. Edo, hartelijk dank voor, uh, voor dit gesprek. Um, we gaan eindigen op jouw verzoek met nog een klein stukje van de afscheidssymfonie toepasselijk van Haydn.